Een groep van 40 Amsterdamse marathonlopers heeft de stad Newark aangeboden mee te helpen met opruimen na de storm Sandy. Burgemeester Broeker van Newark heeft dat gezegd op Twitter. Newark ligt aan de Hudson vlakbij New York. Het hele gebied is zwaar getroffen door Sandy. Aan de marathon in New York zouden zo'n 2000 Nederlanders meedoen. Maar gisteren maakte burgemeester Bloomberg bekend dat het evenement niet doorgaat. Zo'n 13.000 vrijwilligers hebben vandaag meegedaan aan de natuurwerkdag. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze helpen met kleine onderhoudswerk in de natuur. Zoals snoeien, zagen, het schoonmaken van paden en het weghalen van riet. De natuurwerkdag wordt ieder jaar op de eerste zaterdag van november gehouden. In de Eredivisie stonden vanavond drie wedstrijden op het programma. Ajax verloor in Amsterdam met 2-0 van Vitesse. Utrecht boekte in Tilburg tegen Willem 2 een 5-1 overwinning. En PSV versloeg Herakles in Almelo met 4-0. Het weer langs de westkust mogelijk een enkele bui. Elders opklaringen met minima tussen 6 graden aan zee en 2 in het oosten. Zochtens vrijwel overal droog met af en toe zon. In de loop van de middag overal weer regen. Het wordt 7 graden op de Wadden en 10 graden in Zeeland.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 Ja, en vanavond hebben we echt een onwaarschijnlijk iemand, namelijk ja, de allerbeste acteur van Nederland. En ik heb hem zojuist nog op het podium gezien in het toneelstuk De Verleiders. Dat speelde in het uh, Lamar Theater. Waar we kennen hem natuurlijk ook van het toneelstuk en de film Cloaca. Hij zat ook in Interview, een uh, mooie film van Theo van Gogh. En vorig jaar nog in Quiz van Dick Maas ja, hij heeft vele toneelprijzen gewonnen, eigenlijk alles. En op tv speelt hij ook een glansrol in het schaap met de vijf poten... en het Spaanse schaap, namelijk als barman je de bier. Ja, mensen, ik geloof het bijna niet, maar achter de deur staat... Pierre Bokma. Ik klop op de deur. Bijzonder goede avond. bijzonder goede avond. Ik, ik ben Patrick en ik heb Hi, meegenomen...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 Heb je het niet goed gedaan? Dat heb je? Dan heb je niet even verkend. Dan heb je niet even, ben je niet even ingedoken? En van, oh, wacht even. En dan, zou je, en dan moet je dat op het toneel doen. M dus het was eigenlijk een lauw publiek? Nou, lauw niet, maar anders. Anders. Uh, maar, en, oh, jullie merken dan ja, tijdens de voorstelling het is een andere ander publiek. Dus andere, dan gaan jullie anders spelen. Een andere ritmiek van, van reacties. Dus uh, veel lachen toch om uh, dingen waarvan je denkt, daar zullen ze wel om lachen, maar het is moeizamer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 hopen wij elke avond toch weer dat er <laughs> bijna een soort polemiek ontstaat even. Kunnen we niet te lang doen, anders dan uh, missen de mensen hun tram en trein en auto. <kwijnt> maar belangrijk is, is dat meneer Vijsma een hele bijzondere uh, uh, uh, uh, hoe het, uh, filosofie erop nahoudt... is nogmaals dat zo zit de economie in elkaar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 Oh, ik zou eerlijk zeggen dat heel veel mensen misschien jou als vriend betitelen... maar dat het wederzijds niet is. Mm, dat weet, Nee, dat geloof ik niet. zou een enquête moeten houden, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik, dat ik, dat ik ook een... Een, uh, uh, een factor macht uitstraal. Of het die wel of niet verdient. dat is even buiten kijf, maar...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 Bergen beklimmen, conventies verbreken, gewoontes bruskeer uit elk reglement. Voordat de oude dag, en een stok om steek, en mijn lusten verlamd, en mijn beetje talent. En als het wil lukken, dan ga ik steeds verder. Ik breek met de kudde, ik leef in het groot, Verrek met je schapen, val dood met je herde. Ben nou nog springlevend, maar straks ben ik dood.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 Ik vind mezelf weer terug en ik ga me weer te buiten. Voor ik ben uitgemust voor ik me op ga sluiten, wil ik springen over muren, wil ik rollen door de grond. Wel nog springleven, leven, maar straks ben ik dood. En terwijl ik zo'n leef, voor de winter verdreven. En de sneeuw en het ijs gaan ons niet voorbij. En van aan, aan wil ik het leven beleven. Want goed is of niet? Dit is mijn staart. Ja. ja, geweldig. Ja, dit was ja, Maarten van Roosendaal, Paul ja. de Munnik... met de nummer van, uh, van Frans ja, ja, Springlevend. Ja, ja. Ja. Geweldig, ja, mooi. Heel mooi, goed gekozen. Voor uh, Pierre Boekma. Ja, nou, geweldig. En waarom goed, goed, gekozen? goed gekozen? Nou, goed gekozen omdat het, uh, de, de, de, het ritme, de, de, de, de spanning, de, de, de opwinding zit erin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 om ook uh, mij uit te smeren over anderen. en te zeggen. Uh, deel daarvan. van wat ik uh, denk. Hè, mijn eigen wil en mijn egoïstische. Uh, route die ik. egocentrische route die ik heb uitgezet. dan moet ik af. Dan moet ik dit dan. Maar dat lukt me niet. Dat lukt me niet altijd. Maar, Vaak niet. Dit nummer. Uh, ja, dat is dat, een. Dat, uh, dan zouden juist die mensen. die om, uh, om jou heen gesmeerd zijn. Uh, misschien meer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 Maar wij pro ja, wij probeerden jou deze week te bellen, maar dat lukte niet, want Lukt je iPhone is niet. weg. Mijn iPhone is weg. Waar ben je hem verloren? Ik ben hem verloren in het stukje, mogelijk in een stukje, maar dat is niet zeker, mogelijk in een stukje Vondelstraat vanaf, laten we zeggen, uh, uh, uh, Barbizon Hotel...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 Dus Als dat ergens gevonden is... Twitter kreeg. even naar... Uh, @deOvernachting of, uh, mail o, even bij de overnachting. Of mail even. De overnachting. Ik ben een beetje onthant. Er is iets heel raars gebeurd. Een soort klein freak accidentje. Want je doet dus blijkbaar wel Accident. mee. Want in jouw iPhone staan waarschijnlijk al je heel nummers. Heel veel dingen, maar dat zijn nummers. Weliswaar uit dat apparaat... om mensen daarmee te kunnen spreken. Live aan het maar telefoon. Maar jij bent dus dan toch ook uh, afhankelijk van, van, van, van zo'n ja. apparaatje? Ja.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 Nee, het, het gaat om, om, om eh, als het nou over onderbuikgevoel moet gaan... maar dan op on the long term... namelijk om een, een intuïtief gevoel dat goed is... ligt dat niet bij Romney, dat ligt bij Obama. Romney is... Ik, je moet opletten, als die gozer gekozen wordt, deze... Colin Joll had zo'n fantastische...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 Dus het is het leuk om Pierre Bok maar te zijn. Pff, ik weet het niet. Ik heb, maar, moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik, ik, ik, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik zou je vertellen. Nou zet ik hem ook op zijn nummer. Peter de Wit van uh, Sigmoed. Die had ooit zo'n... Uh, uh, ik had een interviewgever en ik zei... Kijk, want die Peter de Wit heeft dat gewoon helemaal niet begrepen. Die sufferd.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 Toch heb ik vanavond tijdens het toneelstuk Pierre Bokma enorm zien genieten. Ik. Ja, maar denk je dat Fijsma en Pierre Bokma als blauwdruk over elkaar heen nee, valt? Nee, nee, nee. nee. Okay. En ook hier in deze kamer. Je wint ja. je op, je vindt dingen mooi. Ja. Je hebt een mening. Het gaat over Amerika. Ja. Je analyseert even uh, uh, de, de, de, de, de, de, de vastgoedverhouden.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 Leopold Witte, geweldig. Maar ik heb ook even gezegd Tom dat buiten buitengewoon genoten hebben ja. van deze voorstelling. Ik, uh, ik specificeer het ja ja, ja, ja, en terecht. Tom de cat. En dat zie je het jou. Ja. Nou, dat hoort zo, want ja. wij zijn een team namelijk. Kijk, en dan, ben je, goed dan ja. ben je toch een teamspeler. Dan ben je toch een onwaarschijnlijk sociaal mens. Dat ben ik wel, ja. Ergens. Maar, er gaat over het over toneel. Ja. Of wij nou dagelijks bij elkaar op de koekies komen.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 Jimmy! Ja, want we hebben het niet zo verkeerd. Hey, nee, Jimmy was geen kooksnuiver. Jimmy was, was, was LSD. Was het alleen speed LSD? Speed ja, ja, ja, ja, volgens ja. mij ook. Nee, al... geen kook. Nee. Nee, nee, nee, nee. En drank ook. Ik heb drank wel. Absoluut. Maar volgens mij geen kook. Hij oh, deed ah, geen kook. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, hij ja. deed speed, LSD en hij had joints en zo. Dus nou ja, jij wilde... En zo volgens mij ook heroïne, maar geen kook. Kook hey. is ook iets wat echt tiental jaar later ontstond. In ieder geval... Zeg ik, zeg ik hè? ja. Met een Je wil een fantastisch uh, nummer laten horen, namelijk... Chao. Oh. En waarom? Gewoon, dat is een van de mooiste nummers die hij ooit gemaakt heeft. Hij heeft een lange versie die hij live heeft gespeeld. En hij werd op een gegeven moment, dat was gisteren op het dingen... werd hij gevraagd om... Uh, hij uh, verbrandde zijn gitaar op het toneel en dingen. En mensen waren er, met name de, de, de, de guys, de managers... die uh, toen over koken gesproken, waarschijnlijk zij wel...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 dat Food of Child gedaan, en dat is 22 minuten lang. Dat is de legendaris, maar wij doen de korte versie. Precies. Jimi Hendrix met Food Child voor Pierre Bokman. Ja, go. Bye, bye, bye, Je zit hier fantastisch mee te zingen. Oh, man, ja, heerde. ik ga hem niet echt? helemaal. We nee, hebben nog niet, nee, maar, we nee, nog nee, maar nee, vier jammer. minuten. Uh, ja, jammer jammer, jammer, jammer, jammer. En ik heb natuurlijk o, één vraag. Over iemand die echt door mensen heen kan kijken, wil ik even doen. Even kort. Uh, dat is Lienke Rijksman. Dat is iemand waarvan ik dacht. jouw aller, allergrootste talent is om iemand te zien, ook met. Uh, uh,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 Uh, per definitie onder de, net onder de armoegrens. Tuurlijk. Gevoelsmatig. Uh, maar je bent een rijk aan talent? Onwaarschijnlijk. Ja, maar, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, daar moet ik het ook mee doen. Er is ja, maar, verder daar daar niets moet ik het mee, mee doen. Er zijn ook veel... mensen die, uh, die, die geen talent hebben. Of ja, die, dat, niet dat, dat nou, talent. Nou, nou die, moeten eigenlijk, dan moet, die moet je eigenlijk meenemen. Die moet je... We hebben nog uh, 2,5 minuten. Zit er iets van jou uh, in. Uh...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 Cassettenbandje, maar dan niet schrokken. De iPhone van Zwart, rood, Pierre wits. Bokma. Stuur... gevonden in de Vondelstraat. Twitter duurt. naar... Please. de overnachting... Mocht je het vinden, geweldig. Punt, uh, ja, ...of uh, de overnachting, ja. of Twitter. Dankjewel, Pierre Bokma. Zeer graag gedaan. Gaan we naar de bar? Ja, we gaan nog even drinken. We hebben een fles. en <laughs>